Het wel met het NOS journaal VN-gezant Kofi Annan wil dat de troepen van president Assad binnen 48 uur stoppen met het geweld en zich terugtrekken uit de steden. Dat schrijft Annan in een brief aan de VN-veiligheidsraad. Anders komt het vredesplan van de VN in gevaar. Volgens de VN-gezant is het belangrijk dat ook de oppositie een staakt het vuur in acht neemt om Assad geen excuus te geven om de afspraken niet na te komen. Assad ging eind maart akkoord met het vredesplan, maar lijkt zich er nu niet aan te houden. Het geweld neemt steeds meer toe. Zegt de oppositie Kandidaat Rick Santorum Stapt uit de race voor het presidentschap Dat heeft hij gezegd op een persconferentie De strijd om de republikeinse nominatie Gaat nu nog tussen Newt Gingrich Ron Paul en favoriet Mitt Romney Santorum won in 11 staten Romney tot nu toe in 24 Die laatste maakt nu de meeste kans Om het op 6 november op te moeten nemen Tegen de democratische president Obama Personeel van de Griekse veerboten staakt 48 uur. De vakbond en de regering konden het niet eens worden over het korten van de pensioenen en over zorgkosten. Volgens de bond hebben ook veel werknemers de laatste maanden geen loon gekregen. Door de staking zijn tientallen eilanden van de buitenwereld afgesloten en kunnen duizenden mensen geen kant op. De Griekse toeristenindustrie had de vakbond te vergeefs opgeroepen om van de staking af te zien. De Nationale Recherche heeft zeven mannen en een vrouw aangehouden voor drugssmokkel. De recherche kwam hen op het spoor nadat begin deze maand in de haven van Antwerpen bijna 600 kilo cocaïne was onderschept met een waarde van zo'n 20 miljoen euro. De drugs kwamen uit Ecuador met als bestemming een loods op een industrieterrein in Heilo. Het weer vanavond in het oosten nog wat regen, in het westen droog. Morgenochtend wat zon, middags plaatselijk een buit, wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam en op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 The thrill is gone I can see it in your eyes I can hear it in your sighs Feel your touch and realize the thrill is The nights are cold For love is old Love was grand when love was new Birds were singing, skies were blue Now it don't appeal to you The thrill is gone This is The Thrill is Gone... Een hele goede morgen, welkom bij CFM Jazz. Vrolijk Pasen. Uh, mijn naam is David Habig en ik zit hier samen met Jeroen van Sluisdam. Uh, we zijn rustig begonnen met Carmen McRae met The Thrill is Gone... Uh, zij is vandaag jarig, ik geloof, helaas ook alweer overleden. Uh, nou ja, het weer deze week, dat is natuurlijk uh, een topic uh, waar het allemaal uh, eigenlijk om draait. Um, het wordt eigenlijk uh, minder, en minder en minder komende week. Uh, vandaag blijft het droog en morgen waarschijnlijk ook. Dus, uh, oh, ik zie nu iemand knikken van nee. Ehm... <laughs> um, Even kijken, Oh nee, morgen hebben we wel wat regen Helaas, uh, voor de paasraces natuurlijk, uh, maar ja, hopelijk uh, bederft het de pret niet um, Er is van alles te doen uh, rondom dit paasweekend in het dorp uh, Eieren zoeken en, uh, en dus de paasraces uh, Zandvoort is uh, daadwerkelijk ontwaakt uit zijn winterslaap um, Wij gaan verder, Jeroen, wat heb je? We gaan verder met een relax nummer van Mil Jackson en John Coltrane. Het album is Backs and Train. Um, dat is genoemd naar hun bijnamen. Uh, het nummer wat we gaan draaien is A Centerpiece. Henk Jones op piano, Pot Chambers op bas en Connie Kay op drums. We gaan verder met een nummer van een band um, die heet The Crusaders, is ook wel bekend onder de naam Jazz Crusaders. Ze zijn begonnen eigenlijk in de jaren 60 uh, met jazzmuziek. Ze zijn later overgestapt richting uh, pop, R&B en soul. Uh, ze zijn onder andere uh, bekend van het nummer Street Life met Randy Crawford. Dat is uit 1979. Um, we gaan vandaag een nummer draaien van een live album van hun. Het is Live at the Lighthouse in 1968 en het nummer heet Scratch. bij Hancock met First Trip, een nummer dat ik toevallig tegenkwam vanmorgen. We gaan verder met een, uh, met een andere saxofonist, Henk Mobley. Uh, in de jaren 50 en 60 zijn er heel veel grote saxofonisten opgestaan. Uh, en, maar Henk Mobley is daar een beetje door ondergeschaduwd, maar is niet uh, minder dan, uh, dan vele andere... Nou, ik, zal ze niet, ik, zal ze, ik zal hem niet direct gaan vergelijken met, uh, met, uh, met andere grote tenorsaxofonisten, saxofonisten, omdat... Ja, nou, dat is ieder zijn eigen smaak eigenlijk, vind ik. We gaan een nummer draaien van het album Packing Time. Het is een album wat opgenomen is in 1958. Op dit album wordt Hank Mobley geassisteerd door mijn favoriete trompetist Lee Morgan, eh, pianist Winton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Charlie Persip. We draaien nummer 7, Stretching Out. eigenlijk een beetje ja ik loop eigenlijk altijd te zoeken naar nieuwe nummers een beetje het internet afstruinen en uh, vooral Nederlandse artiesten natuurlijk dat, uh, dat trekt me altijd uh, enorm nu kwam ik tegen Ruben Heijn um, hij heeft een jazzopleiding gedaan en maar hij mengt eigenlijk diverse stijlen met elkaar hij heeft met een aantal grote artiesten uh, Nederlandse artiesten al opgetreden Um, en hij heeft onder andere meegezongen op een album van Benjamin Herman. Um, op internet kwam ik uh, een vergelijking tegen. Uh, het is eigenlijk Jason Rass uh, uh, samen met Jamie Cullum in één, in één persoon. Uh, en dat kan je ook goed horen. Hier is zijn nummer met That's Not Life. tras y por delante la de haber Caminando. en het volgende nummer um, ja, is van de nieuwe CD van Amos Lee. Amos Lee is natuurlijk een Blue Note zanger. Hij staat onder contract bij Blue Note uh, US en um, ja, het is altijd. Hij heeft een aantal CD's gehad waar het een beetje de country kant op ging. Um, echt, uh, ja, het zal er altijd een beetje in blijven zitten, maar het, het is natuurlijk wel. Uh, een echt jazzzanger. Uh, we gaan luisteren naar Amos Lee met uh, Simple Things. Justice. Across. Sometimes I just get so hungry, baby. I start feeling lost. Mm -hmm. It's just these simple things keep me holding on. It's just these simple things. D these... Van Amos Lee. Amos Lee komt ook uh, op het North Sea Jazz Festival dit jaar en is absoluut een aanrader als je daarheen gaat. We gaan verder met, um, met een nummer van, uh, van een album: uh, dat heet Art en Zoet. Um, uh, het album is uh, gemaakt door Art Pepper. Samen met Sims. Beiden zijn twee hele bekende saxofonisten. Ze hebben één album samen gemaakt. Dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien heet Wii. En voor één keertje wil ik hem aankondigen. Speciaal voor Maud. Mm-hmm. Ja, lieve luisteraars, het was alweer het eerste uur van ZFM Jazz. Wij verwelkomen u graag terug het volgende uur. Uh, tot zo en anders een fijne paas.